Deel 7. Afrekening met de kaalkop. En dat is zo, overste. Het zit precies in elkaar, zoals de bankier Ferro al vermoedde. Alleen Duitsers konden die zwendel op touw zetten. De vertakkingen zitten overal. Hoge beambten in Berlijn... Hoge SD-figuren in Roemenië en hier in Parijs oversturmvuurer Redeker, de zwager van Heinrich Himmler. Ja, ik begrijp alleen ik niet waarom hij zo stom was daarvan een dagboek bij te houden. Omdat Petersen Redeker nooit helemaal vertrouwd heeft. Dat heeft Lili Page mij verteld. Vandaar ook zijn geheime adres. Hij wil de macht over hem hebben, maar er komen heel wat meer namen in voor. Met dit boek, mijn heren, kunnen we het hele syndicaat in de lucht laten vliegen. Ja, ja. Waarom zo somber, overste? het u tegen de borst om de zware van Rijksheiny in de kippennek te grijpen? Ja, was dat maar de enige die in de kippennek gegrepen wordt? Wie dan nog meer? Thomas Lieven. Is dat een grapje? Helaas niet. De SD is van plan je te grijpen. Je weet dat Brenner daar bepaalde contacten heeft. Wel, voor deze bespreking is hij nog even bij ze langs geweest. Ten slotte hebben wij de moord op Peters in Toulouse opgelost. Dus sprak hij met Winter, de adjudant van Aadje. Blijkt dat ze daar nog onkundig zijn van de geldzwendel. Toen begon Winter voor jou. Je weet dat ze jou de haat als de pest. Dat is wederkerig. En wat had ik te vertellen? Hij... <coughs> Hij zei dat je nu eindelijk in de val zat. Hoe? In de val? Een van hun mensen heeft jou toen in Marseille op het vliegveld gezien... in gezelschap van de Yvonne Deschamps. Hij informeerde en kwam te weten dat de dame een legitimatie van de Parijse abweer had... De naam van Madeleine Noel. ...en dat ze met een Duitse koeriermachine via Madrid naar Lissabon zou vliegen. Hij rapporteerde Eijger en die zette Lissabon aan het werk. En ja hoor, op de 23 september was de zekere Madeleine Noël gearriveerd... ...maar ze noemde zich nu Yvonne de En die naam klonk Eijger bekend in de oren. Hij keek de opsporingslijsten na en ja hoor... Yvonne de werd door de SD al wekenlang als verzetstrijdster gezocht. En Thomas Lieven had er in veiligheid gebracht met de legitimatie van de afweer. Winter zei dat Eijger zich al in verbinding had gesteld met Berlijn... Met Himmler. Met de zwager van meneer Redeker, lieve. Ja, ja. En Himmler heeft zich tot Canaris gewend. Die belde mij een half uur geleden op. Hij is razend. Je weet hoe gespannen onze verhouding met de SD is. Uh -huh. En dan komt er zoiets bij. Spijt me, lieve, je bent een behoorlijke kerel, maar. nou is het gebeurd met je. Jij komt voor de krijgsraat, daar is niks meer aan te doen, hè? Oh, ja, toch wel. Wat dan? Ik geloof dat we nog heel wat kunnen doen. De SD wil mij de nek breken? Best. Dan breken wij, meneer Redeker, de nek. Wat hebben we vandaag? Dinsdag. Mooi. Dan loop ik morgen wel even bij Sturmbandvuurder Aitjer langs... om die pijnlijke affaire met die valse legitimatie uit de wereld te helpen. Wil jij... Wil jij naar Aitjer gaan? Natuurlijk. Het spijt me werkelijk dat ik meneer Canaris zoveel moeilijkheden bezorg... Maar waarom wil je dan nou toe? Omdat het morgen woensdag is, mijn heren. En omdat volgens mijn zwarte boekje woensdag altijd de dag is... waarop rijkskredietkastbiljetten van Boekarest naar Berlijn worden gevlogen. U moet natuurlijk wel een kleinigheid voor mij doen, overste. Wat dan? Zo snel mogelijk per telex een uitgebreid rapport... over de geldzwendel aan meneer Canaris zenden. En dan rolt het balletje wel verder. En hoe? Heinrich Himmler, door Canaris ingelicht, was razend... De 28 september kwam om 18.30 uur een speciale commissie bijeen, bestaande uit hoge SS-leiders. Drie leden van deze commissie vlogen nog diezelfde avond naar Boekarest. De 29 september arresteerden zij s'morgens om 7.15 uur op het vliegveld een sd courier die op het punt stond per vliegtuig naar Berlijn te vertrekken. In zijn omvangrijke bagage verscheidene pakketten met opschrift: documenten zeer geheim. Inhoud. Roemeense rijkskrediet ter waarde van 2,5 miljoen mark. In de kanteuren van de SD Boekarest troffen zij grote hoeveelheden Franse goudstukken aan en tevens reusachtige bedragen aan kastbouilletten. Twee arrestaties. Die 29 september landde smiddags om 13.50 uur de koeriermachine uit Boekarest op het vliegveld Berlin-Staken. Leden van de speciale commissie arresteerden een zekere unterstormvuurder Hansman, die hoogelijk ongerust bij de vliegtuigbemanning informeerde naar de koerier uit Boekarest. Hansman ging door de knieën en noemde tevens de namen van vier hoge SD-functionarissen in Berlijn. Om 14 uur zaten ze al achter de tralies. Deze mededelingen werden door admiraal Canaris per Telex doorgegeven aan overste werten... Je schijnt weer eens gelukt te hebben, lieven. Afkloppen. Wanneer zijn de drie heren van de commissie vertrokken die hier komen rechten? Drie kwartier geleden. Ze kunnen tussen half vijf en vijf uur hier zijn. Mm -hmm. En er zes rechters met de rang van groepenvuur en twee leden van de krijgsraad. De hemel geven dat het niet gaat misten. Want als het mist, dan kunnen mijn drie rechters niet landen... en dan zou mijn wraak op de bloedhonden van de SD, die mij bijna hebben doodgeslagen, niet volkomen zijn... Maar ik zal zorgen dat ik om kwart voor vijf bij ze ben. Kijk eens hier, lieve. Persoonlijk hebben we niks tegen je, integendeel. Het bevalt me dat je de moed hebt gehad hierheen te komen. Maar het gaat om het Rijk. Om de volksgemeenschap. Ja, grijns maar. Dat grijnzen leren ze je wel af voor de Krijsraad. Mag ik even iets vragen? Nou... Is het inderdaad pas tien over vijf of loopt mijn horloge achter? Houding tot het bittere einde, hè? Dat bevalt me, kerel. Dat bevalt me enorm. Maar dat zal je ditmaal niet helpen. Al het bewijsmateriaal dat we tegen je verzameld hebben... is al voorgelegd aan de Reichsvuur SS. De krijgsraad waarvoor je zult moeten verschijnen... wordt in de eerstkomende komende dagen samengesteld. En u kan geen mensen meer helpen. Overste werkte niet. admiraal Canaris niet. Niemand. Ik... Ik hoop dat de heren mij de eer willen aandoen bij mijn executie aanwezig te willen zijn. Drie heren uit Berlijn, stoembaanvuur. Speciale commissie, Rijks Houtkant. Speciale commissie. Stoembaanvuur, Eichel. Ja, Graag Ik zal u zo dadelijk volledig op de hoogte brengen. Laat u eerst oberstoemvuur Redeker hier roepen. Hij mag niet weten bij wie die ontboden wordt, begrepen? Oberstoemvuur Redeker, onmiddellijk hier komen. Oberstoemvuur Redeker, stoembaanvuur... Hoe heet u? Untersturmvuur Winter, Ja, gomme vuur. En u? Dat is alleen maar een bezoeker. U kunt wel gaan, meneer Lieven. Zonder vuur Lieven? Inderdaad. Is het goed hier te blijven? Maar, uh, waarom? Ik... Obersturmvuur Redeker! Ontneem de man zijn wapen. Obersturmvuur, u werd gearresteerd. Maar wat betekent dit allemaal? De Obersturmvuur Redeker is betrokken bij een miljoenenswendel. Met de doodgeschoten Untersturmvuur Petersen. ...heeft hij het Rijk op de laagste en gemeente manier benadeeld. Onderzoek zal uitwijzen wie er van de Parijse SD nog meer bij betrokken is. Wie, wie heeft deze aanklacht ingediend? Sonderfuhrer Lieven. Jij, jij! Zonnevuur, heeft u mij de hand. In naam van de Rijksvuur SS betuig ik u dank aan de kandelijkheid. Niet nodig, het is mijn genoegen geweest. De Rijksvuur SS laat zeggen dat hij zich reeds met admiraal Canaris in verbinding heeft gesteld. Ah. In de bewuste zaak zullen geen maatregelen tegen u worden ondernomen. Dat is erg aardig van meneer Himmler. 23 maart 1944. Thomas Lieven was uitgenodigd op een groot feest... aangericht door een Franse zakenrelatie. Hij verveelde er zich enorm... tot er plotseling een jonge vrouw in een groene avondjapon opdoop. Vanaf dit moment vond hij de party ineens zeer interessant. Vertel eens, mon cher Dubois... wie is toch die dame in die groene avondjapon... Uh, dat is Vera, prinses van Kosvoet. Von Kosvoet. Mm -hmm. Oeraute Duits-Adelig Geslacht. Aha. We hebben alle vorstenhuizen huizen ter wereld verband met de oude Wilhelm, de Windsor's, de graaf van Parijs en van, uh, noem maar op. Z Zou jij zo vriendelijk willen zijn mij aan haar voor te stellen? Ja, natuurlijk. Ja. met hebt met al genoeg. Wordt. Kom mee. Maar, uh, uh, uh, uh, chère prinses, mag ik u een landsman van u voorstellen? Dit is de heer Thomas Lieven, Hare Hoogheid Vera, prinses van Kosvoet. Enchanté, prinses. Hoe gaat het u, meneer, lieve? Prinses, uw aanwezigheid heeft deze avond voor mij gered. Ik had me al voorgenomen afscheid van de gastheer te nemen... en andere, laten we zeggen, vrolijkere contrijen op te zoeken. Maar zodra ik u ontwaarde... heb ik dat voornemen onmiddellijk laten varen. Uh, pardon, wat zei u, meneer, lieve? Ik zou het op hoge prijs stellen als ik u nog eens kon ontmoeten, prinses. Mag ik u uitnodigen voor een bezoek aan de opera of voor een etentje? Ik kook zelf... Men zegt dat ik op dat gebied niet van gaven ontbloot ben. Mag ik eens voor u koken, morgen bijvoorbeeld? <laughs> Uitgesloten, meneer Lieve. Ik ben deze week iedere avond bij meneer Laculeit. Kent u hem? Nee, ik ken hem niet. Maar hij moet een gelukkig man zijn, dat u zoveel tijd voor hem hebt. Ik heb de eer u te goeden prinses. Maar twee dagen later... Met Lieven? Met Vera van Kosshoed, meneer Lieven. Ik wilde u mijn excuses aanbieden... dat ik u op die avond van Dubois zo koel cool behandeld heb. U moet me dat maar vergeven. Ik was in een afgrijzelijke bui. Oh, maar natuurlijk, prinses. Toen u weg was... U vertelde Dubois mij dat u afkomstig bent uit Berlijn. Dat klopt, ja. Oh, ik heb u toch gesproken over meneer Laculijn? Ja. Stel u voor, hij is ook Berlijn. Dat wil zeggen, hij is geboren in Koningsberg. U vertelde mij immers dat u goed kookt. Nou, ach. En toen bedacht ik dat hij zo graag weer eens Koningsberger klopste zou eten. Ah. Kan niemand hier maken, blijkbaar. Komt u toch morgen bij ons? Ik bedoel, bij meneer Laculijt. En de bedoeling is natuurlijk dat u zich met het koken belast. Met alle genoegen, prinses. Het adres is Boulevard Perrière, nummer 17. Acht uur. Schrikt u dat? Uh, uitstekend. Tot morgen dan, prinses. Tot morgen, meneer Lieve. Laat u leiden, u leiden. Ik heb die naam toch eerder gehoord? Maar waar ken ik hem van? Nou ja, we zullen de eerste dag voor morgen maar eens afwachten. Een in die vrijgestoken bediende deed open... en liet mij in een hal die eruit zag als een volgepropte antiquiteitenzaak. Schilderij naast schilderij ging aan de wand. Tapijt overlapte tapijt. Hij bracht me naar de bibliotheek. Daar zat de heer des huizes, heel groot, heel dik... omstreeks veertig, ronde schedel, laag voorhoofd... kort bleekblond haar, met briantine vastgeplakt... waterige oogjes en een bleekblonde sneu... met luider stem te telefoneren. Ja, luister nou eens even, kerel. En dan moet je eens even naar me luisteren. Dat is wat vertellen, Noina. No. Laat steen koud of je vrouw ziek is. Wat een ongelijk. Wat een ongelijk. Je hebt geen kerel. Jazeker, dat noem ik jatten. Ik waarschuw jou, Nou, nou. Dag me niet uit, dan kan je zo naar het front. Ha! Afgekeurd, laat me niet lachen. Maar ik stop ermee, je bent ontslagen. Op staande voet! Ah, meneer Lieve. Aangenaam met u kennis te maken. Neem me niet kwalijk. Dat is een van mijn boekhouders, die moest ik eruit smijten. Brutaal, de kerel. Oh, dat kan me zich toch niet laten welgevallen, je hoor. Auwe! Als Berlijnse jongens onder elkaar zomaar eerst iets vatten. Wat zal zij? Whisky? Gin? Royac? Uh, gin, graag, ja. Uitstekend. En dan, na nog een paar... gaat u naar de keuken om uw kunsten te vertonen. Ja, ja, want van die haar klopsten brengt u mij niet af. Nou, die kunt u krijgen meneer Na het eten dat voortreffelijk smaakte... begaven we ons weer naar de bibliotheek. De gastheer, mijn persoon... ...en prinses Vera, die een zeer laag uitgesneden avondjapon droeg. Bij de eerste ontmoeting was ze hoogmoedig geweest. Dit keer was ze overdreven charmant. Bij de koffie en de Franse cognac kwam tenslotte de uit de mouw. Nou moet je eens goed luisteren, lieve. Mm -hmm. U bent Berlijner. Ik ben Berliner. U hebt een bank. Ik heb een grote zaak. We zitten midden in de hoogtijd. Laten we elkaar maar niks wijsmaken. De boel is in de soep gelopen. Binnenkort zullen wij wat beleven. Daarom moeten wij aan de toekomst denken. Heb ik gelijk of niet? Ik weet niet waar u het over hebt, meneer Laculet. <laughs> nou, nou. of u dat weet. Als u het niet zou weten, wie dan wel? U hebt uw geld natuurlijk al lang in Zwitserland staan. Ach, zo bedoelt u dat... Dat uh... bedoel ik. Ik en mijn vrienden hebben grote vermogens in Frankrijk. Als u kans ziet die over te hevelen naar Zwitserland, zit er een flink bedrag voor u aan. Ik vrees dat u zich tot de verkeerde hebt gewend, meneer Laculeit. Dergelijke dingen doe ik niet. Meneer lieve, misschien zou u het voorstel aantrekkelijker vinden als u wist wie die vrienden van meneer Laculeit zijn. Als van Geuringen hoor. Van Borna. Himmler. Rosenberg. Ik vertel je dat het een miljoenenzaak is. Ook voor jou. Ik ben niet te koop. Ach, klets toch niet, man. Als je de prijs maar weet nu is iedereen te koop. Uh, dat is wel voldoende, denkt me, meneer Laculeit. Het spijt me dat ik u niet van dienst kan zijn. En nu moet ik nodig weg. Ik ga ook weg. U mag mij thuis brengen. Ik woon vlakbij. Uitstekend, prinses. Het zal mij een genoegen zijn. We zijn er. Hier woon ik. Nou, hoe zit het, Tommy? Pardon? Geef me een zoen. Waar wacht je nou nog op? U, uh, u hebt mij een heerlijke avond bezorgd. Mag ik thans afscheid van u nemen, hooggeachte prinses? Ben je nou krankzinnig geworden, Tommy? Je kunt me toch niet in deze toestand alleen laten? Hè? Ik heb de indruk, vereerde prinses, dat banden van innige vriendschap u binden met de heer Laculait. Een zo harmonische en hoogstaande relatie zou ik niet graag vernietigen. Blijf hier, ellendeling! Hier blijven, zeg ik je! Oh, daar zal je spijt van krijgen. Frisse lucht, zeg, daar heb ik nou het meeste behoefte aan. Tjonge, tjonge, wat een avond. Die hoge Duitse adel kan er wat van. Maar die laculeit... Laculeit? Wacht eens even. Nou weet ik opeens waar ik die naam van ken. Die staat in het zwarte boekje van die neergeschoten Oosterstorm Fura Petersen. Ja, natuurlijk. Ik zie de bladzijde ineens voor me. Drie uitroeptekens achter de naam Laquileid en eronder VVC met een vraagteken erachter. Natuurlijk. Daar moet ik thuis eens rustig over nadenken. Wat? Dat had u niet verwacht, meneer Lieven, is het wel? Overste Simeon. Hoe komt u hier verzeild? Ik heb een toegang verschaft met een loper. Uw spel is uit, monsieur. Jammer. En waarom, als ik vragen mag? Uw spel is uit wanneer u niet onmiddellijk de prinses met rust laat. Welke prinses? Dat weet ik we heel goed. U bent vanavond in haar gezelschap geweest. U kunt van me aannemen dat ik haar met rust gelaten heb. Geen grapjes, alstublieft. Dit is een kwestie van leven en dood. Lieve, ik vraag u voor de laatste maal. Zoek niet uw toevlucht tot dat harteloze cynisme. U weet hoe sterk de Franse resistance er tussen is geworden. Wij konden u allemaal al stuk voor stuk uit iedere dag uit de wegruimen. Als wij dat wilden. Ook u. Mm -hmm. Maar ja, voor u heb ik altijd nog een zwak plekje in mijn hart. Nee toch. Ja toch. Want de gemeenschappelijke vlucht uit Parijs. Mimi, Toulouse, Overster de Bra, Josephine Becker. Maar ik kan u niet langer beschermen als u zich met de prinses bemoeit en met die meneer Laculite... Wilt u mij wijsmaken dat de Franse geheime dienst zich bezorgd maakt over het welzijn van zo'n volgevrete nazi Inderdaad. He? En waarom? Dat is mijn zaak, niet de uwe. en ik heb u onze laatste waarschuwing overgebracht. De allerlaatste. Hierna wordt met scherp geschoten. Nu, meteen, of uh, kunnen we samen nog een laatste vredeswhisky drinken? Kom, zou ik zou het me doen. En zo denk ik erover, overste. Die meneer Laculeit is mijn zinziens een van de grootste zwijnen die in Frankrijk rondlopen. Ja, waarom wisselen de heren nou zulke veelbetekenende blikken? Ach, lieve, Brenner en ik keken elkaar alleen maar aan... omdat we van mening zijn de aantrekkelijke oorzaak van je verontwaardiging te kennen. Huh? Ik zeg maar één woord... Vera, wat? <laughs> huh? Prinses Vera. Ja, kijk He, toch niet zo boos, lieve. Sinds de SD achter je aan zit, moeten we weer wel een beetje op je pas. Achter die prinses laat maar koud, stink koud. Giegel nou niet zo stom. Ik zeg jullie, die lakulijt is zo rot als een mispel. En de prinses speelt met hem onder één hoedje. Ook de Franse geheime dienst zit dat tweetel achter de broek. Dat je ons vertelt wie van de Franse geheime dienst dat tweetel achter de broek zit, is zeker te veel gevraagd. Inderdaad. Je beweert dat meneer Laculette de vermogens van Boerman, Himmler en Rosenberg wil uh -huh. overhevelen naar Zwitserland. Ja. ja, heb je dan nog altijd niet genoeg van, Giel? Wil je het soms ook nog persoonlijk met Adolf Hitler aan stok krijgen? Lieve bedenk nou eens... Ja, ja jij moet me al helemaal niet tegenwerken, Brenner. Bij de geschiedenis van het Marquis Croissant heb je me tegengewerkt en je werd tot major bevorderd. Bij de geschiedenis met de Rijkskredietkasbiljetten was je al verstandiger en heb je meegedaan. En nu, vlak voor je bevordering tot overste, wil je mij in de rug aanvallen, stommeling die je bent. Geen sprake van. van, lieve, maar ik vind... Uh... Nou ja, ik, ik sluit me volkomen bij jouw mening aan. Hm? Ja. Dat ontpakken we maar aan. Dat je mijn mensen het hoofd op al brengt liever. Hallo. Zo, Tommy. Hoe gaat het met het boze knaapje? Uitstekend, prinses. En hoe maakt u het? Hm, het zou me beter gaan als ik niet zo afschuwelijk naar je verlangde. Kom je morgenavond bij me? Nee. Mijn meisje heeft een vrije avond... Ach, zullen we zeggen, na het eten. Negen uur. Het spijt me, maar ik kan heus niet. <lacht> Nog nooit is een man me zo goed bevallen als jij. Als je iets voor me kon doen, zou je het dan ook doen? Dat hangt er vanaf. Kun je mijn rits losmaken? Natuurlijk. En zou je nog iets voor me willen doen? Graag. Laat Laculheid dan met rust. Wat zeg je daar? Dat je Laculheid met rust moet laten. Je bespioneert hem nu al wekenlang, mijn kleine Tommy. Of niet soms? Zeg goed eens even. Misschien ik... vind je het niet prettig dat ik Tommy tegen je zeg. Misschien kon ik je beter Jean noemen. Jean Leblanc. Ah. Of Pierre. Pierre Unebel. Nou, ik moet. Unebel past je ook niet? Captain Everett dan. En weet je nog hoe je tegenover een Duitse generaal... de Amerikaanse diplomaat Robert S. Murphy hebt gespeeld? Nou, zeker, ja. Moet ik nog verder gaan? Een kleine, lieve agent van de Duitse abweer. Of ben je intussen alweer overgegaan naar een andere vereniging? Nee, ik ben nog altijd bij de abweer. En jij? Gratis. Nou, als ik al die vette, volgevreten minnaar van je denk... zou ik zeggen, bij de een stapel. Jongperij! Sneer in je bed! Oh, wat verbeeld jij je eigenlijk wel, hè? Ik probeer je leven te redden, en jij... Nee, nee, Tommy, ga er niet weg. Oh, voor mijn mag je met laakulijt doen wat je wilt als je maar hier blijft. Ik zal me vreken, hoor je dat? Gemeen beest! Oh, vandaan, toch? Man, donder erop, ik ben zo woedend dat ik niet meer weet wat ik doe. Dat is ook niet langer nodig. Ik sta hier al twee uur. Ik heb u zien komen en ik zie u vertrekken. Oh, zeg, ben jij van een geboren agent? U hebt mijn waarschuwing in de wind geslagen. U moet het zelf maar weten. Binnenkort zult u de redersjes van de onderkant kunnen bekijken. Zoals ik dus zeg, voor het huis stond een kerel van de Franse geheime dienst. Welke rol speelt die prinses van jou nou eigenlijk? Ja, dat weet ik niet, maar daar kom ik binnenkort wel achter. Overste, ik zweer u dat ik die kerel de grazer zal nemen. Ik Handen u... af van L'Acolide, lieve. Ik heb vandaag een uitbrander gehad van de stad van Speer. L'Acolide moet onmiddellijk met rust worden gelaten. Die man is de ziel van de Atlantik wel. Hij levert alles waar men gebrek aan heeft. De OT en het OKW waren nergens zonder hem. Nou ja, u hebt dus een uitbrander gehad, oogste. Ja, ik kan uw boze bui begrijpen, logisch. Maar waarom trek jij zo'n gezicht van oude lappen, Brenner? Ach, allemaal narigheid. Aha. Ik heb een brief van thuis gekregen, mevrouw is ziek. En dan die vervloekte belasting nog. Wat is er dan met de belasting aan de hand, Brenna? Ach man, ik heb jaren geleden voor een uitgeverij van militaire tijdschrift... een paar artikelen geschreven... en ben zo stom geweest dat niet aan de belasting op te geven. Nou, dan heeft die belasting bij die uitgeverij de boeken gecontroleerd... en de een of andere stomme boekhouder heeft mijn naam genoemd. Een boekhouder? Ja, dat zeg ik toch. Een boek? Ja. Eureka? Eureka? Gek geworden. Zonder vuren lieven is totaal gek geworden. Nee, werkelijk, meneer Lieve. Dit zal ik nooit en nooit vergeten. Oh, eet u nou toch, meneer Neuner. Anders ja, wordt uw soepkaart. Ik kan het nog altijd niet begrijpen. Meneer ja. Laculet smijt mij eruit... en u bezorgt mij een nieuw baantje waarin ik opnieuw onmisbaar ben voor het thuisvond. Ik vraag mezelf de hele dag af waarom. Meneer Neuner, ik ben bankier. Ik ken de intercommerciale van meneer Laculijt. Ik weet dat u een bekwaam man en een hele goede kracht bent... Des te minder begrijp ik het dan ook dat Laculeit u ontslagen heeft. Om het bedrag van 18 mark en 25 fennig. Nee. Ja, ja, u hebt het goed gehoord. Dat ik drie jaar voor hem gezocht had. Toen het op een avond erg laat was geworden op kantoor... ...ben ik in een klein restaurant in de buurt gaan eten... Mm -hmm. ...en heb het ten laste van Laculeit geboekt... ...zonder eerst zijn toestemming te vragen... Daar is hij achtergekomen en heeft me op staande voet op straat gesmeten. Onbegrepen. Terwijl ik u verhalen zou kunnen vertellen over zaken. Oh. Over zaken, zeg ik u, meneer Lieve. Interessant. Maar ik doe het niet. Hoe slecht Laculijt zich op tegenover mij heeft gedragen, een verrader wil ik niet zijn. En terecht. Ah, kijk eens aan. Daar komt het hoofdgerecht. U krijgt een duifje gesmoord in water en boter. Ik heb aan uw gezondheid gedacht. Die akelige maagzweer nu. Ach, meneer Lieve, wat, wat bent u toch een prachtmensch? Mijn... Niet de moeite waard. Overigens ben ik ervan overtuigd dat u een lange levenbeschurder zal zijn dan die veel te dikke meneer Lapuleit. Die man die overeet zich nog eens. Ook die, als een zaken. Die man heeft zich al overeten. Die auto's breken hem nog voor of laat de nek, want. De... Ja, dat kunt u rustig vernemen hoor. Dat is gezeefde bloemkool. Smaakt het duifje? Kostelijk. <laughs> Zelfs aan de Riviera heb ik niet lekkerder gegeten. Ja, ik heb er speciaal opdracht voor gegeven aan de keuken hier. Het is een recept van de kok van Hotel Negresco. Daar logeerde ik altijd. Het is een heerlijk hotel. Nee, dat was voor meneer Laculaire te duur. Zelf logeerde hier wel altijd. Maar ik moest mijn intrek nemen in een pension. Hij nam altijd mee omdat hij me nodig had. Omdat ik Frans spreek. Een asociaal mens. Ging, ging meneer Laculeit. Pardon, we gingen altijd heel vaak naar de Riviera. Ja. Helemaal tot de Frans-Spaanse grens toe. Onze zaken steken. zich. Neemt u nog wat van die compote, meneer Neuner, hè? En vertelt u mij over Nice Ik ben er al zo lang niet meer geweest, weet u. Ja, ik moest er eigenlijk nodig weer eens heen. Hierheen. ...gevestigde handig opmerkingen van de ontslagen boekhouder Anton Neiner onze aandacht op de stad Nies. Major Brenner en zonnefeuer Lieven werden naar de Riviera gezonden. Drie weken van ingespannen arbeid waren voldoende om vast te stellen... ...dat Oscar Lacoulet hier tenminste 350 kostbare auto's van het buitenlandse fabrikaat heeft opgekocht... ...dan wel uit de garages van de gevluchte eigenaars heeft laten stelen... Zijn zaken wikkelde hij af in Hotel Negresco, waarbij hij de boekhouder Neuner liet optreden naar Stoke. De wagens werden door Lacolette gedemonteerd. De omkoping verschaft hij zich in Vichy uitvoervergunningen voor reserveonderdelen... en exporteerde deze naar Madrid, waar de zogenaamde reserveonderdelen weer in elkaar werden gezet... en de zo ontstaande luxe auto's werden tegen zeer hoge prijzen verkocht... Wij vermoeden dat Oscar uit met deze soortgelijke zaken het Duitse Rijk voor miljoenen tekort heeft gedaan. De transacties in Nis nice geven de fiscale recherche een motief het gehele bedrijf uitvoerig onder de loep te nemen. er dan voor zorgen dat je mij vanavond niet weer... Op de kast, ja. <laughs> ik beloof je plechtig dat ik vanavond heel lief zal zijn, Tommy. Ik zal met geen woord reppen over laculheid. <laughs> dat zou je geraden zijn. Oh, dat ellendige ding. Nou, laat me bellen hoor. Nou, misschien kun je toch maar beter even. Oh. Hallo? Ja, daar spreekt u mee. Wat? Jij hond. Jij vervloekt een Duitse hond. Uh, sherry, begin nou alsjeblieft niet opnieuw. Ik, ik kan niet meer. Ik kan gewoon niet naar me luisteren. Jij gemeene schoft. Terwijl je mij belooft. Wacht eens even. Vera. Vera, lief helemaal luister dat toch. Ik zeg je, het is de schuld van die lieven. Wij kunnen niets meer doen. Laat u zijn voor dan naar Berlijn gebracht. Op, op het kantoor in de villa overal zitten mensen van de Vistrelle recherche. Alles wordt verzegeld. Vera. Vera, hoor je maar. Goeienacht, overste Simeon. Daar! Hoor eens even, meisje, handen thuis. Gemene Gemene ellendeling. Ik ga er vandoor vanavond nog. Je ziet me nooit meer terug. Ja, tenminste, als ik je laat gaan. Oh, jij laat me wel gaan. Ik weet hoe jij denkt. Ik weet dat je achter de rug wat jij allemaal achter de rug hebt. Daarom ben ik juist zo woedend. Daarom begrijp ik dit niet. Wat begrijp je niet? Dat jij op deze manier hebt afgerekend met Laculeit. Laculeit is een ordinaire misdadiger die in het geheim ook nog de castapo heeft gefinancierd. Nou en... Wat gaat jou dat aan? Al het goud, alle deviezen van de grote nazi zouden in onze handen gevallen zijn. Wie bedoel je met ons? De Secret Service. Wat? Werk jij dan voor de Britse geheime dienst? Dat zeg ik je toch. Ja, maar... Maar wat heb je dan met Simeon te maken? Oh, die denkt dat ik voor hem werk. Dat was mijn opdracht. De Fransen af te leiden, zodat wij onze slag konden slaan. En dat zou gelukt zijn als jij meegespeeld had, idioot. Nog <lacht> Lach niet! Wat vloeg toch aan toe? Ik maak je koud. De ellendeling die je bent. Wat is er nou weer, mon kolonel? Waar heb je het over? O, oh, overste, neem me niet kwalijk. Wat uh, wat is er aan de hand, overste? Ik ben blij dat je eindelijk te pakken hebt. Dat heb je overal gezocht? Mij? Overal gezocht? Ja, ik heb hier een koerier. Je moet morgen in verband met de zaak Waculeit naar Berlijn. En daar meld je je, hou je vast, op het Rijkszikkerheidshauptamt. Op... Om klokslag drie uur. Bij Heinrich Himmler. Luister goed, lieven. U weet dat uw beschermer, admiraal Canaris... zich al enkele weken geleden heeft teruggetrokken uit de actieve dienst. U weet tevens dat de gehele militaire apweer onder mij resorteert. Ik heb uw dossier eens doorgenomen. Weet u wat ik eigenlijk met u zou moeten doen? U zou mij eigenlijk moeten laten doodschieten. Span ja, dat wilde ik zeggen. Maar ik heb anders besloten. Ik wil u een kans geven. Dank u, Herr Lieven, u bent een man met pacifistische ideeën. Hoewel, Herr Nee, geen tegenspraak. Ik weet alles. Des te eerder zult u mij gelijk geven als ik zeg dat in dit gruwelijke bloedbad een eind moet komen. Wij, bewoners van het avondland, mogen ons niet laten afslachten. Terwijl de bolsjewistische onmensen lachen toezien. Op mij rust een ontzettende verantwoordelijkheid. Niemand kan mij daarvan ontlasten. Ik moet alleen beslissen. Normaal gesproken zouden wij u vroeg of laat als volksvijand een kopje kleiner maken. Maar ik heb amplooi voor u. En ik zal gebruik van u maken. U bent de beste man die ik heb kunnen vinden. U kent iedere grensovergang naar Spanje en elk smokkelpaardje van Spanje naar Portugal, klopt dat? Dat klopt. Goed. U krijgt alle volmachten. Ik schenk u de vrijheid op voorwaarde dat u een bepaalde man veilig en gezond naar Lissabon brengt. U bent bankier, niet, Met u kan ik toch zakelijk praten, of niet? Dat hangt ervan af. Zo. U stelt voorwaarden. Waar hangt het van af? Wie die man is, Herr Oh, de man in kwestie zal u ongetwijfeld sympathiek zijn. Hij heet Wolfgang Lembach volgens zijn papieren, maar in werkelijkheid heet hij Henry Booth en hij is overigens in het Britse leger. Een persoonlijke relatie van Churchill en Montgomery. Hij heeft in Noorwegen een commandoactie geleid en bij die gelegenheid hebben wij hem gevangen genomen. Meer behoeft u voorlopig niet te weten. U reist met hem onder escorte met de nachttrein naar Parijs en daar zult u verder worden geïnformeerd. Ik kan mij voorstellen wat er in u omgaat, meneer Booth. Hoe u over mij denkt. In uw plaats zou ik hetzelfde denken. Niet te min moeten wij het in de eerstkomende dagen met elkaar proberen te vinden. Herr Himmler schijnt zich via u voor te bereiden op een afzonderlijke eindspurt. Whisky, meneer Booth? Ja. Ik weet met welke missie u naar Lissabon gaat. Ik heb het onmiddellijk vermoed. En alleen daarvoor heeft men mij nodig. De Portugezen hebben de diplomatieke betrekkingen met ons verbroken. De Spanjaarden laten geen Duitsers meer binnen. De grens kan alleen illegaal overschreden worden. U moet vredesvoorstellen van Himmel erover brengen. Een vredesvoorstel, de Engelsen en de Amerikanen. <kwijnt> Het spreekt vanzelf dat een dergelijk voorstel onaanvaardbaar is. Het is zelfs een amoreel voorstel. U hebt met de Sovjets tegen ons gestreden. U kunt uw wapenmakkers niet in de steek laten. Waarom vertelt u mij dit alles? Omdat niet iedereen in mijn land een zwijn is. Dat begrijp ik niet. U weet niets van mij. U hebt geen enkele reden mij te vertrouwen. U kent Himla. U weet nu hoe het eruit ziet in zijn brein. Desondanks zeg ik u. Er wonen niet alleen nazi's in Duitsland. Niet alle hebben zich jubelend op Rusland gestort. Misschien niet jubelend. Maar op Rusland gestort hebben ze zich allemaal. Wij hebben Rusland overvallen. Dat klopt. Desondanks zeg ik u. De Duitse weermacht bestaat niet uitsluitend uit woestelingen. Uw landing op het vasteland staat voor de deur. Samen met de Sovjets zult u ons verslaan. Maar het zal voor honderdduizenden een groot verschil maken... of ze gevangen worden genomen... door de westelijke mogelijkheden of door de Sovjets. Onder die honderdduizenden zullen er velen zijn... die niet aansprakelijk zijn voor wat er in deze oorlog is gebeurd. Onschuldigen dus... Hebt u soms niet allemaal heil geschreven en Hitler geestdriftig laten begaan? En het buitenland heeft ook dat Hitler niet laten begaan? En bewonderd en de lof bezongen van zijn Olympische Spelen en werkeloos toegezien hoe hij de eerste kleine volkeren overviel? Is meneer Chamberlain niet naar München geweest? Goedenacht, meneer Lieve. We lopen even vooruit op de ontwikkeling der gebeurtenissen. In het kader van de onvoorwaardelijke capitulatie werd aan alle eenheden van de Duitse Weermacht tussen de 8e en de 9e mei 1945 door de geallieerde strijdkrachten bevolen om te middernacht een einde te maken aan alle strijdhandelingen en marsbewegingen en zich gevangen te laten nemen op de plek waarop ze zich op dat tijdstip bevonden. Het staat thans historisch vast dat Anglo-Amerikaanse legeraanvoerders en officieren, waarbij vooral genoemd moet worden de Britse veldmaarschalk Montgomery, aan Duitse eenheden stilzwijgend toestonden, zich nog vele uren na dat tijdstip uit hun stellingen vandaan in westelijke richting te bewegen. Duizenden en duizenden Duitse soldaten aan de elbe in Mecklenburg en in Turingen ontkwamen op deze wijze aan de Sovjet-Russische gevangenschap. Tot de staf van veldmarschalk Montgomery behoorde in die tijd de luitenant-kolonel Henry Booth. Nu terug naar Marseille. Hauptsturmführer Heinrich Raal, leider SD Marseille. Ik heb al een telingsbericht uit Berlijn gekregen zonder vuur. Geheime opdracht, ben volledig op de hoogte. Wat kan ik voor u doen? Zoals u dus al weet heb ik opdracht een bijzonder belangrijke persoonlijkheid over de grens te brengen. Ben volledig op de hoogte. Zoiets vergt voorbereiding... Om te beginnen heb ik een patrouillewagen nodig. Staat tot uw beschikking, zonder vuur. Ik logeer met mijn uh, gezel in Hotel de Noailles. U logeert in Hotel de Noailles. Ik zal bij de uitvoering van mijn opdracht hulp nodig hebben, ook van Franse zijde. Daarom verzoek ik u het verblijf te laten uitzoeken van een zekere Bastien Fabre. Hij heeft het laatst gewoond in Montpellier, bij een zekere mademoiselle Duval op de boulevard Napoleon. Bastien Fabre, boulevard Napoleon. Als hij nog leeft, zullen we hem voor u vinden, zonder vuur. Kerel, Pierre. had ja, een merkwaardig gevoel voor humor op, maar... ...ik schrok me de pesten die smeren zie je plots in bij mij voor de deur stonden. Ja, dat spijt me werkelijk, Bastian, maar het kon niet anders. Ah. Ik heb je hulp nodig. Ben je nog altijd zo goed bekend aan de Spaanse grens? Ja, daar kan ik slapend de weg vinden. Er is geen Spaanse grenswachter die ik niet heb omgekocht. Mooi. Dan kan jij de overste en mij prachtig gidsen. Zeg, weet jij overigens, Pierre, dat de kaalkop nog altijd in Marseille rondloopt... De kaalkop in Marseille? Ja, hij Twijn heeft zijn bende ontbonden en uh, houdt zich uitsluitend bezig met spioneren voor de SD. Heel Marseille beeft voor hem. Hij begint er nou natuurlijk wel een beetje te knijpen. De kaalkop in Marseille. Chantal. Overste, u zult alleen met mijn vriend over de grens moeten trekken. Ik heb hier nog iets af te wikkelen. Maar de afspraak was dat... Doet u nou toch geen moeite, u bent in veilige handen. Ik blijf hier.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 De ingrediënten die u nodig hebt voor het gerecht dat Thomas Lieve... bij de volgevreten laculeit en de beeldschone prinses heeft klaargemaakt... wil hij nog even persoonlijk aan u doorgeven. Om uh, koningsbergen klopsen te maken die de naam met ere kunnen dragen... neemt u een pond kalfs en een pond varkensvlees. Draait het samen door de gehaktmolen... en werkt er een geweekt en uitgedrukt kadetje, twee eieren... ...en een voldoende hoeveelheid fijngehakte, glazig gesmoorde uierdeur. Het vlees wordt pikant afgemaakt met zout, peper en alchoovispasta... ...en met natgemaakte handen tot middelmatig grote, ronde ballen gevormd. Vervolgens bereidt u een lichte roux van boter en een weinig meel... ...blust deze met bouillon en een glas witte wijn... ...laat het geheel goed doorkoken en stoof daar de klopsen langzaam in gaar. Daarna worden de klopsen eruit genomen... de saus afgemaakt met twee in zure room geklopte eidooiers... en een lepel kappertjes... en het geheel op smaak gebracht met peper, zout en citroensap. Tot slot laat u de klopsen nog enige tijd in de saus trekken... zonder dat deze aan de kook mag komen. Goede appetit, prinsessin. Die U hebt geluisterd naar het zevende deel van Het kan niet altijd kaviaren zijn. Een twaalfdedige hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rolverdeling. Luc Lutz was Thomas Lieven. Gees Lenebank, Major Brenner. Robert Sobers overste Werte. Paul van Gorkum, stoorbaanvuurer Eicher. Frans Koksvoren, unterstoorbaanvuurer Winter. Jan Verkooren SS-rechter. Robert Fruithof, Dubois. Bruni Heinke, Vera van Kostsoet, Jan Wechter, Laculeit. Jan Borkus overste Simeon. Huip Rooymans, Neuner. Loulandré, Heinrich Himmler. Frans Somers, overste Boerf. Ad Hoeimans, Hauptsturmbaandvuren Raal, Hans Veerman, Bastiaan Fabre en Dolf de Vries, Johannes Zimmel. Technische realisatie, Herman van der Lely en Léon Dubois. De regie had, Hero Muller.